11 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Na de aanslagen in Parijs op 13 november vorig jaar... wilden terroristen opnieuw een aanslag in Frankrijk plegen. Dat heeft de opgepakte terreurverdachte Mohamed Abrini... tijdens een verhoor verklaard. Het Belgische federaal parquet heeft de uitspraak van Abrini bevestigd. De plannen voor een nieuwe aanslag in Frankrijk... werden volgens Abrini doorkruist door de arrestatie in maart van Salah Abdeslam. De laatste overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs. De overgebleven leden van de terreurgroep voelden zich hierdoor zo opgejaagd... dat ze hun plannen omgooiden en op 22 maart toesloegen in Brussel... op vliegveld Saventem en in metrostation Maalbeek. Het aantal doden bij een vuurwerkramp in India is opgelopen tot ongeveer 100. Er zijn meer dan 200 gewonden. Tijdens een Hindoestaans feest in een tempel in de zuidelijke stad Paravoer... brak er brand uit na het afsteken van vuurwerk. Daarna vatte de vuurwerkopslag plaats die bij de tempel hoorde vlam. Na een enorme explosie stortte de tempel in. De Indiaanse premier Modi is onderweg naar de plek van de ramp. Op Twitter spreekt hij van een hartverscheurende brand. In een bedrijfspand in Goes is vanmorgen een grote brand uitgebroken. In het pand staan landbouwmachines. Volgens de veiligheidsregio waren er meerdere explosies. De brandweer laat het pand in Goes gecontroleerd uitbranden. Omwonenden hebben een NL-alert gekregen... met daarin het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten... Bij de brand in Goes raakte niemand gewond. Star Wars The Force Awakens is de grote winnaar geworden... van de MTV Movie Awards. De science-fictionfilm sleepte gisteren de belangrijkste prijs binnen... die voor film van het jaar. Hoofdrolspeelster Daisy Ridley won ook een gouden popcornbeeldje... in de categorie Beste Doorbraak. Het was de 25e keer dat MTV de Movie Awards uitreikte. Het weer in het noorden nog wat regen, op andere plaatsen droog... en opklaringen die zich naar het noorden uitbreiden...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 Het thema van vanmorgen, Jazz with the Beatles. Dit is het mooie, Something, door Biray. Of la Lagren, als ik het goed uitspreek. Beatlemuziek heeft zoveel uh, muzikanten, ook op jazzgebied, geïnspireerd om het uh, uit te gaan voeren. En dit was de Bre uh, Bireil Lagrène als ik het goed uitspreek, luisteraars. Want, uh, uh, nou, ik zal het wel even spellen voor u. Bernard Isaac Rudolf, dan een E met een accent E-graaf erop, en een I. En dan Lagrène met zo'n ander, streepje de andere kant op, zeg maar. Nou, het kennelijk een, uh, een beetje uh, Hot Club de Frans uh, Trio of misschien wel kwartet, ik weet het niet, staat er niet bij. Maar in ieder geval een mooie uitvoering van Something. If I Fell is een van de liedjes die ik graag met de Rudy samen zing als wij de, de Beatles doen. Uh, maar dit is een uitvoering van John Di Martino Romantic Jazz. uitgeslapen? Dan nu verder wakker worden met ZFM Jazz. Iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. Dit programma is al ruim 25 jaar een begrip bij ZFM Zandvoort. Houdt u van aardbeien trouwens, luisteraars? Er ehm, zijn wel mensen uh, die lustig naar aardbeien. Ik kan me dat niet voorstellen, want als ik die bakjes aardbeien... buiten bij de groenteboer uitgestald zie staan... en wil ik onmiddellijk een paar van die bakken meenemen... en dan lekker met suiker erop... Voor mij pas zoetstof als u, uh, als u af wil vallen, dat kan ook natuurlijk. Beetje slagroom erop, aardbeien met slagroom. Oh mensen. Strawberry Fields Forever! Standing on your sea, it's getting hard to be someone, but it's so tough. It doesn't. bent afgestemd op uh, Radio Zandvoort uh, Live.nl als u dat via internet doet. En het is maar goed ook, want uh, uh, heerlijke jazzmuziek vanmorgen morgen. Met allemaal Beatle repertoire. Uh, uh, uh, Jazz with the Beatles is mijn thema vandaag. En Ik heb een snor de, van de mensen die uh, via de web, uh, webcam kijken uh, en meeluisteren. Die, die kunnen dat ook zien. En die schelden mij af en toe uit voor Walrus. Nou, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. I'm the Boris. Man. I'm the Warriors. Ja, wat een bijzondere uitvoering van uh, I'm the Warriors. De groep Scenario was dat luisteraars. Onthoud die naam. Ja, allemaal Beatlesmuziek van morgen. Ik zei het al eerder. En uh, Don't let me down, hè, mensen. allemaal nou alsjeblieft niet teleur, Don't Let Me Down, een Beatle-nummer, wat uitgevoerd werd door de uh, akoestische gitaar, uh, en natuurlijk de man die dat bespeelde, Cobor Gales, zo heet hij. Help! als ik iedereen maar de hulp moet schieten. De vrolijk nummer Obladi Oblada opgenomen door de Beatles... door de Marmalade. En dit is de Hard Jazz Nights combo... Yes Nights met Obladi, Oblada. Kijk op mijn klokje, het is 6, 7 over half 12 inmiddels. Uh, het is nog een uh, kleine 20 minuten, moet ik volmaken luisteraars. Maar with a little help from my friends, moet dat lukken. With a little help. With a little help from my friends, wordt ook wel gezegd. Uh, Ringo zong dat natuurlijk bij de Beatles... Uh, op de LP. Uh, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En uh, dit was de uitvoering van... Uh, eens even kijken wie het ook weer waren. De uh, Roger Monstrio. Roger Monst. Nou luisteraars, uh, yesterday... Uh, in, in een jazzy vorm... mag natuurlijk niet ontbreken... als we muziek van de Beatles draaien. Dit is Gabor Zabo... Day. Geloof u ook weer gisteren? Nou, ik ook hoor. U luistert nog steeds naar Radio Zandvoort, luisteraars. En uh, dit is uh, het prachtige nummer van John Lennon in een jazzy jasje... I'm mm -hmm. Jazz Funk Orchestra. Ja, allemaal Beatle repertoire vanmorgen bij Radio Zand voor het CFM Jazz. Jazz with the Beatles, zo heb ik het thema genoemd. She's leaving home, ook een bekende van de Beatles. Uitgevoerd door McCoy Tyner. Roy Tiner, she's leaving home en hij maakt er een, een jazz van, luisteraars. We hebben nog een minuutje of uh, acht te gaan bij uh, ZFM's antwoord, jazz. En uh, ik ga nog een mooie draaien van Diana Kroll. Zij is de echtgenote van Elvis Costello. En uh, ik, word eigenlijk maar, uh, ik kan het maar op één manier samenvatten... als ik dat doe met een titel van een beatles song Diana Kroll, and I love her. Sky. I know this love of mine will never die. Uitvoering Van And I Love Her. Zij maakte natuurlijk van And I Love Him. En met dit nummer, luisteraars, nemen we afscheid van u eh, wat betreft Zandvoort Jazz. Voor de, voor de luisteraars die op vrijdag luisteren, hierna wordt het programma gevolgd met de Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. Maar voor de mensen die op zondag luisteren, vandaag dus, gaat straks de computer het van me overnemen. En vanaf twee uur natuurlijk Albert-Jan Vos... samen met Rob Harms... met hun uh, programma voor de zondag. En met de mooie, onsterfelijke klanken... van Diana Kroll... neem ik afscheid van u. Ik dank u vriendelijk voor het luisteren. Ik hoop dat u genoten hebt van... Jazz with the Beatles. Speciaal thema vandaag bij Ivan Zandvoort... Ik ben daar in uh, mei ergens weer met uh, Zandvoort Jazz. En voor de overige zondagen gaan mijn uh, zeer gewaardeerde collega's dat voor me doen. Lekker blijven luisteren, hoor, naar al 25 jaar ZFM Jazz. Dag. Never die